Goedemiddag, ik ben Sit van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Treinreizigers die gisteren de dupe waren van een grote storing op het spoor... kunnen de extra kosten die ze hebben gemaakt terugvragen aan de NS. Het gaat bijvoorbeeld om kosten die gemaakt zijn voor taxi of overnachtingskosten bijvoorbeeld. Daar kunnen mensen zich voor melden bij ons op ns.nl. Daar gaan we ruimhartig mee om met dat soort vergoedingen. Het treinverkeer in de regio Amsterdam lag gisteren 12 uur lang stil door een storing. Veel mensen moesten daarom vannacht op een station... Slapen. Vanochtend na 9 uur gingen de treinen weer rijden. De drie mannen die verdacht werden van betrokkenheid bij de moord op Willem Enstra bijna 20 jaar geleden zijn ook in hoger beroep vrijgesproken. Het OM heeft de afgelopen jaren enorm veel moeite gedaan het bewijs in de zaak alsnog rond te krijgen. Maar al die moeite blijkt te vergeefs, want oordeelt het gerechtshof er is nog altijd niet genoeg bewijs dat de drie mannen als uitvoerend groepje uh, betrokken is geweest bij de moord op Enstra in 2004. En was een bekende vastgoedhandelaar die in het criminele circuit was beland. Willem Holleder is eerder veroordeeld als opdrachtgever van de moord. Het bewijs daarvoor is er wel, zei de rechter eerder. De kapotte autobrug in Holwert in Friesland wordt niet meer gerepareerd. Over twee weken zou er sowieso een grote reparatie aan renovatie aan die brug beginnen. Tot die tijd worden de auto's met een kraan op de boot gezet. Een week geleden zaten mensen urenlang vast op de boot... doordat ze er niet af konden met hun auto's. En wie oh wie gaat de laatste klompenmaker in Zeeland overnemen. Jaap die is al jaren op zoek naar een opvolger, want in klompen zijn je voeten nooit koud, ze worden niet nat en ze zitten als pantoffels. In het bedrijf doet hij alles zelf. Wat houdt het vak in, eigenlijk het ja, vanaf de boom blokken zagen tot al de klompen gemaakt zijn, schilderen en alles wat dat erbij hoort. Er worden nog maar op vijf plekken in Nederland op deze ouderwetse manier klompen gemaakt. Het weer, vanmiddag wat stapelwolken en ook langs de kust wat grijs. Daar is het wat koeler. In de rest van het land is het vooral zonnig en een graad of 21. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Wordt langzaam maar zeker alweer drukker op de weg. De meeste vertraging heb je op de A10, de ring van Amsterdam bij Osdorp. Er is een ongeluk gebeurd en er zijn twee rijstroken dicht. Het kost je nu 10 minuten extra. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag heb je een kwartiertijd verlies tussen Hoofddorp en Roelofarensveen. En het is druk op de N242 van Alkmaar naar Middenmeer tussen Omval en Sint Pancras. Daar moet je rekening houden met 10 minuten extra reistijd. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zee. Zee. Zandvoort. En dit is de zomer van ZFM met, met nu de herhaling van Zandvoort op zaterdag. Benno en ik vanmiddag om twee uur aan deze uitzending begonnen. Had ik al een plaat klaarstaan op vinyl, Benno. Ja. En uh, ja, toen kwamen die jonge DJ's uh, kwamen binnen. En die zagen dus zo'n zwarte schijf op een uh, andere grote draaibare <lacht> schijf. Ja. En uh, nou, die ene jongen zei wel van, hey, hey, is dat een plaat? Oh ja. Is, is dat een plaat? Ik zeg, ja die draai ik ook nog hoor. Zo nu en dan draai ik een uh, plaat. Uh, wel leuk, want tegenwoordig draait het allemaal van uh, USB-stickies, hè? Ja, ja, ja, dat hoort. Je hoorde Get yeah. Into The Groove trouwens uh, gewoon van Platon gedraaid, uh, de single van Madonna. Belangrijke wedstrijd, SV Zandvoort uh, tegen Castricum. Het gaat uh, om uh, de na-competitie en om uh, uh, degradatie of het uh, blijven uh, in de tweede klasse. Belangrijk voor ons. Jan, hoe is het daar? Het is nog exact hetzelfde. Het is alleen maar zelf op het klok slapen ineens een lopen kant zeggen ook ook. Ja, kaskum komt er eigenlijk niet aan pas. En dan vallen aan, vallen aan, vallen aan. Voor de kansjes. Maar geen doel Jeetje, en daar gaat het om. Ja, en daar gaat het om. Dat is het in dit spelletje. Hè? Ja, ja, ja, ja. Uh, ja, gewoon doorgaan met, uh, met uh, aanvallen daar. Uh, dat is het enige wat ze kunnen doen, uh, de heren ja. Van Esther Standfoort. We hebben nog een minuut of 20 voetballen, dus dat is niet dingen mogelijk, maar hij moet wel een keer vallen en hij moet gewoon even mee zitten. Zeker. Anders, anders is degradatie echt bevrijd. Ja, ja, ja, ja, Ja, dan, uh, ja de afgelopen wedstrijd ook, hè. dan, dan ging, ging het lekker en dan ging het toch weer niet. Dus uh, ja, zo, uh, zo kan het lopen. Vandaag gaat het lekker en wil hij er gewoon niet in. Een echte spits, een echte ervaren spits ontbeert nu een beetje bij ons. dat merk ik ook wel. Dat is jammer. Nou ja. ja. Het is niet anders, hè? Nee, oh. het is niet anders. Hou je ons op de hoogte als er in de tussentijd uh, wat gebeurt, Jan? Ja, ik laat het je weten. En uh, anders komen we straks uh, aan het einde van de wedstrijd weer bij je terug. Dankjewel voor dit moment. Dat was uh, Jan. Dat was Jan. Dat was Jan. <lacht> Jan was weer weg. En, uh, het derde uur alweer. Nou, een druk uur, want uh, we zitten in de kwalificatie Q1... We hebben een rode vlag. Ik weet niet precies uh, wat, er, uh, wat er gebeurd is. Ik kon even schermen uh, niet uh, volgen. Oh. In ieder geval Gasly staat op uh, 1, Ocon 2 en Stro op uh, plek uh, 3. En uh, voor de rest uh, hebben we nog niet veel tijden. Ook Verstappen heeft nog geen tijd uh, gezet. Nou, maar we hebben nog wel 14 minuten te gaan in de Q1. Maar de rode vlag, uh, dus uh, horen we straks wel uh, waarvoor dat was. Ja. Nou nog even wat 112 nieuws. Vanmiddag om half drie was er een reanimatie in Gemeld bij de Eidijk in Spaarndam. Daar ging brandweer Velsen naartoe. En zelfs de uh, Lifeline 3, dat is het, het, de helikopter uit Nijmegen, werd er naar deze, uh, hier naartoe gestuurd. Uh, dan even kijken, kwart over drie was er een buitenbrand bij Tata Steel. Nou rookte het daar wel meer, maar nu was het dus blijkbaar iets anders. Aan de hand. En net om half vier is er brand gemeld in de concourslaan in Hoofddorp, waar het nodige. Uh, even kijken, daar gaan twee auto's spuiten. De officier van dienst, de ladderwagen en een watertankwagen gaat, uh, is daar naartoe gegaan. Dat was tot, even kijken, even, ja, iets over half drie. Ging ze daar naartoe. En verder nog een uh, reanimatie gemeld in Badhoevendorp. Dus uh, zaterdagmiddag. De dames en heren van de hulpdiensten zijn weer druk. Oké, okay, dankjewel voor het uh, nieuws. Je houdt het uh, uiteraard voor ons uh, in de gaten. Zeker. Wij gaan weer uh, naar uh, Spanje toe voordat we naar een plaat uh, toe gaan. We kunnen vertellen dat om uh, 12 over 4 gaan we weer verder met uh, de kwalificatie. En ik zie wat uh, regendruppels uh, op de camera. Dus zeker niet uh, droog daar in Spanje. Ik zou zeggen wordt vervolgd. En mijn MNC zegt dan, hou je bek. Nou, dan doen we dat toch zo. <laughs> Ik zit al uren te staren Naar je saaie verhalen Kus je rustig opnieuw. Jij bent misschien wel de ware wilt in passie verdwalen Maar soms weet je niet hoe dat je drie, vier talen verstaat Ik wil weten of je vijf, zes rollens kan gaan Je gevoelens dus kan je zeven Beetje actie ondernemen Hou nou eens je bek Word je zelf niet gek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 Nou ja, dat is uh, duidelijke taal van uh, Emma Histers, de nieuwe single HJB, oftewel hou je bek. Race Radio, Pit Report. Bit Report. Ja, en die moet je vooral uh, gaan uh, draaien als je naar uh, Beverwijk, naar Rendel uh, toegaat. Ja. toe gaat. Uh, Rendel uh, praat zo'n uur uh, vol. Heeft hij uh, geen moeite mee, uh, toch, Benno? Nee, helemaal niet. Wat? Vijf kwartier in een uur, uh, dat gaat hem allemaal. Hè, Rendel? Als je een beetje snel praat, zeg, ja, dat gaat het allemaal lukken. Zeg, Rendel, uh, in het uh, Museum, daar gaat uh, eind van de volgende week, komende week, uh, de Formule 3 uh, tentoonstelling van uh, start. En um, ja. tot ze. September. En dat deed mij denken aan een van de legendarische Marlboro Masters weekends die wij hadden destijds in, uh, op het circuit. En toen was het pitgebouw in aanbouw en daar mochten wij met onze eigen CFM crew mochten wij daar een radio gaan maken. En jij hebt toen verslag gedaan uh, van die uh, Formule 3 race. Uh, weet je nog wie de won? Uh, dat was volgens mij Tom toen, toch? Ja, ja, Tom, ja, ja, ja. ja. Tom, ja, ja. Tom, ja, Tom, colonel, ja, ja. Ik moet even heel goed. Ik had toen nog haar op mijn hoofd. Ben alweer? Ja, dus, ja. <laughs> hele tijd geleden, ja, ik ook. <laughs> Ken het? Is dat? jou hey, nog eens door. Ja, ik had nog een snor ook nog. Ja, ja, ja. Je bent nou een stuk knapper hoor. Die ja, ja, ja. Uit. ja. Nee, maar eh, prachtig weekend natuurlijk. Want Tom had natuurlijk alle zeilen gezet eh, met zijn team. helemaal uit Japan op die Mobile Masters. En ja. iedereen verklaarde om voor gek. Want dat heeft toen toch wel heel veel. Uh, ja, hoe uh, heet dat? Uh, heel veel voeten in de aarde gegooid om daar dat allemaal te regelen. Want die Japanners hadden ze, ja, wat moet je daar? Wat is dat daar? En Tom zei, ja, maar dat is de wedstrijd van 0-3 uh, in de wereld. En dat was de Mobile Masters die in die tijd ook gewoon. Ja. Echt, die Masters. Dat was echt gewoon de wereld, een soort wereldkampioenschap. Ja. En uh, Tom heeft toen zijn hele team uit Japan over laten komen. Het heeft er allemaal, volgens mij, heeft hij, laat ik zo zeggen, zijn laatste centjes uit zijn zak getrokken. Maar hij won hem wel. Ja. Hij won hem wel. En dat was uh, met een geweldige inactie voor de Toyota bocht. Kan ik nooit. Ja. Het, was, het was op het kleine baantje. Hè? Dit was ja. een kleine squee. Ja, ja, ja, ja. Ja, als je daar nou de Toyota bocht heen uh, gaat, dan uh, zit je daar in een of andere strand in. Dus dat gaat niet meer lukken helemaal. Nee, nee, nee. Precies, nee, nee. <laughs> ja, toch? Geweldig, ja. Het was ja. een legendarische race. En uh, nou, uh, jij uiteindelijk met de bijna overslaande stem heb je daar toen uh, verslag van <laughs> gedaan. En dat was, uh, ik hoop het nog goed, is. geweldig. Maar, hey, maar hey, er zat toen zoveel publiek. Ja. En uh, Tom werd op dat moment natuurlijk gewoon wel de helder. Ik kan me heel goed herinneren in die uitloopronde met die vlag. Ja, ja dat, dat publiek dat hoor je gewoon hey, in Utrecht. Heel simpel, dat ja. ging zo uit zijn dak. En dat was nog beetje, spannend ook, hè, die race. Hè? Want, en dat en een heel spannende wedstrijd, ja. Zijn banden die raakt op. Ja, ze banden dingen in toestand. Ja, weet je, het was een hele kleine. Ik kan me herinneren, ik heb toen nog met AI-Lijndijk en Tom in de pitbox gestaan. En toen zat Tom eigenlijk, ja, wat moet doen om te winnen? En toen zei AI, gasgever, paa. mooi. Nee, maar het was natuurlijk gewoon sowieso de hele apothees daarheen. En ik geloof dat er toen ook iets van 60, 70, 80.000 man zaten. Nee, 100. Morses was altijd 100. 100 ja. Mensen ja, ja, ik kan me herinneren dat we daar wel eens weg zijn gereden van de Mobile Masters... Dus ...dat we dan om 11 uur nog in het dorp stonden ja, geen op konden. Ja, precies. Dus, ja, ja. Dat hebben ze tegenwoordig beter geregeld, zullen we zeggen. Nou ja. ja... Ja, toch? We hadden het net over, maar uh, er was gewoon eigenlijk heel weinig geregeld. Ja, er een extra trein, maar... Uh, ja, er was niks geregeld. Nee, er was verder niks geregeld. <laughs> nee, dus, mooie tijden. Ja, ja, iedereen moest het maar uitzoeken. Ja, maar gewoon. Uh, ja, to, wat Tom toegepasteerd heeft, heeft hij eindelijk toch eigenlijk wel een beetje... ...toe richting die testen met formuleren. Bracht, hè? Wat hij toen later met Ernst gedaan heeft. Okay, okay. En uh, uh, uiteindelijk, uh, gewoon door, door geldgebrek, zijn ze toen uh, niet de veel in gekomen. Dat, ja, uh, ja. Dat in die tijd uh, moest je toch ook wel heel veel geld meenemen. Ja. Uh, tegenwoordig nog, nog veel meer, maar dat was wel in die tijd natuurlijk zo. Ja. En uh, maar dat, wat hij daar deed, ik kan me wel heel goed herinneren, die was serieus oké. Okay. Ja, ja, ja. Okay. Dat zeker weten. Je nou, uh, uh, uh, ja, we gaan even naar Spanje toe, heren, oh. voordat uh, jullie ja. uh, lekker doorbabbelen. Uh, ja. Want uh, ja, vandaag, uh, vandaag zometeen, uh, of nu de kwalificatie. We zitten in uh, Q1. Nog uh, negen minuten te gaan, uh, Rendel. En ja. we hebben drie uh, vrije trainingen gehad. Alle drie uh, makkie voor uh, Max stappen. Ja, tot nu toe wel. Uh, ik, zit nu even, ik zit op de beeld te kijken hoor. Ik zit even live te kijken. Max is er op gewoon weer één. Maar uh, ja, waar die komt vandaan komt. Uh, het is een beetje wisselomstandigheden. Het regent een beetje ja. droog, half nat. Het is een beetje raar. Uh, dan krijg je vaak wel de leukste, maar ook de leukste kwalificaties. Uh, Max heeft wel zelfs tijd. Maar Piastri, jongens, op 0,031 seconden op het Waar komt die dan opeens vandaan? Ja, dat kan uh, met een beetje, <laughs> een beetje vochtig weer, uh, zeg maar. Ja, dat kan met vochtig weer komen. En uh, ja, Nick, de, de Vries zie ik er ook afvliegen. Dus uh, ja, ja. Ja, bij het. Dat, ja, dat, jongens, je moet gewoon met dit moet je gewoon uh, 99% rijden geen 100%, anders krijg je rommel heel die, simpel ja. uh, uh, Er zijn er maar een paar die kunnen op 101% rijden Nou, dan gaat er weer, nou weer eentje af, het gaat goed jongens Oké, uh, oké okay, uh, okay. ja. Nou ja, we, we hebben Alonso natuurlijk hè. die heeft, ja. uh, even kijken in de statistieken uh, waar hebben we 2013 heeft hij ja. gewonnen ja, ja, In Spanje. Ja, ja, ja. Ja, overwinning tien jaar later. Hij reest nog ik steeds. Ik zou het wel vinden als Alonso dit weekend wint hoor. Ik zou het wel wat vinden hoor. Daarom. Uh, dat, zou, dat zou wel heel mooi zijn. En uh, uh, ja, uh, laten we hopen. Laten we hopen. Maar, uh, ik, ik zou het wel prachtig vinden. Als, als, uh, even eerlijk. Als Max of PS of Red Bull alles wint. Waar zitten we dan naar te kijken? Laten we laten het we zo zeggen. Ja, dat zou ik ook heel mooi vinden. Uh, stappen 1, PS 2 en de eerste bocht gaan ze samen af. Dan hebben we... Een... <lacht> <lacht> ja, we, we zijn even voor Alonso uh, dit weekend. Ja, ik ben nu opeens... Voor... Nou, maar, hey, ik heb het gevoel. Als ik zie hoe Alonso op Tony bezig is... dat de hele wereld voor Alonso is. Ja, Hij is dat zo. Is dat zo, zo. in zijn vel. Ja. En dat gaat zo lekker. En die Esther Martin doet het natuurlijk ook best wel. Uh, ja. Dus ja, ik heb op het overiging wel zoiets, uh, ja, dan thuis, ja, weet je wat dat, hey, we kennen hier Zandvoort een feestje. Wat, wat, wat daar gaat gebeuren? Ja, Zo. ja, ja, ja. ja. En we hebben vandaag al heel veel Spaanse muziek uh, gedraaid in, uh, in de uitzending. Ah, oh, maar dat, dat, dat, is, dat, is, dat gaat goed komen dan. Dus dan moet het goed gaan komen vooral <lacht> ons. Ja, hij moet ja, ja. even een beetje gas geven, hij staat nu in die Q1 pas op mijn zevende plek, dus ja. Op een seconde. Dat gaat niet goed, hè? Maar hij gaat wel door. Uh, in dat, uh, ja, de Fries heeft nog geen tijd. Dus, uh, u 2 wordt weer heel anders. PS is nu wel een snelle ronde bezig. Dus hij gaat ook uh, zichzelf verbeteren. Dus ja, uh, afwachten. Uh, laten we hopen laten we op een hele mooie wedstrijd. Maar ik zeg: PS, we stappen 1-2. Eerste bocht samen eraf. Helmoet Marco helemaal uit zijn plaat gaan. En dan los we winnen. Zullen we het afwachten? <laughs> ja, ja, ja, ja. ja. Uh, morgen om drie uur uh, gaan we het uh, meemaken. En een beetje regen erbij uh, maakt het ook wel leuk, denk ik. Ja, dat uh, het is het ook weer spannend, ja. Ja, het maakt het wel weer spannend. Zeg, Renon, nog even terug naar het verleden. Uh, gisteren was Jan Lammers jarig. En vandaag ja. heb jij op je Facebookpagina um, een autootje... Uh, uh, maak je reclame voor van een Renault 5 Turbo uit 1982-84. Dat, ja. dat was eigenlijk ook nog wel een hele bijzondere raceklasse, die ja, Renault, Renault 5. Dat was de mooiste klasse die er ooit geweest is. Ja, ja. Dat, dat waren allemaal stoute mannetjes die daarin reden. Oh, ja? Inclusief Jan, Jan Lammers. Ja. Er was een heleboel Franse, een, hoop, een hele hoop Italianen. Okay. En, uh, uh, dat was een heel dik bommetje, zo'n 5 Turbo's. De mensen die me kennen met motortje achterin. Dus het was geen gewoon Renault 5 Het was een uh, dikke Turbo, uh, klein uh, 1300C Turbo-motortje achterin. In. En vreselijk listig autootje om in te rijden. Ik heb er zelf al los mee gereest. Okay. Heel erg listig autootje mee te rijden. En nou, dan gingen er daar gewoon 30, 35 van die mannen ja. van start. Ja, knettergekke gasten van start. Nou, dat laat zo zeggen. De plaatwerkerijen hebben altijd heel veel werk gehad. Uit. Ja, ja, ja. Uh, maar we waren gewoon hele mooie wedstrijden, Gewoon door heel Europa heen. Met uh, vooral, uh, je, toch ook wel grote namen later in de autosport. Ook uh, Er zaten een heleboel jongens in. Die ook wel later in de Tour waren gereisd. Hele mooie dingen hebben laten zien. Waarom natuurlijk ook wel... Uh, Jan Lammers. Uh, Blekemogen heeft ook nog ingereden. Meerdere. Uh, ja jongens. Vreselijk mooie wedstrijden. En ja. Jan was daar gewoon een, uh, ook een heel goede jongen in. Maar altijd met heel veel stoute dingetjes allemaal. Want zo zijn ja. we daar niet gereden. Ja. Oh, niet? Nee. Is... nee, nee, nee. Er uh, werd wel heel veel gestoeid, heel veel geknoeid voornamelijk. Okay. En, uh, maar het uh, ja, was wel de tijd dat uh, het gewoon kon dat gewoon, uh, fabrikanten gewoon hele mooie races neerzetten. Ja. Maar, uh, BMW heeft dat gedaan met de BMW M1's. Renault deed het in die tijd natuurlijk heel veel met, met, een, met een eigen. Cup in Europa ja. en uh, ja, uit heel Europa kwamen ze vandaan. Ja, dan weet je gewoon dat er heel veel gerommeld wordt, maar die wedstrijden waren zo prachtig. Bumper en ja. bumper uh, met vier man op een, aan een treintje op het rechte end. Ja, en uh, wat zo'n zo Renault 5 als een vierkante doosjes dus de slipstream was het enige wat kon helpen. Dus, ja, ja, ja, ja, ja. Top, top, het mag mij wat... weer terugkomen, maar ik denk niet dat het ooit gaat terugkomen. Nee, maar eh? en wat, wat maakte deze auto zo listig? Uh, motor zit achterin. Ja. Uh, uh, dus uh, als je gewoon uitbrak met zo'n auto, had je echt je handen voor en voor staat eigenlijk helemaal geen gewicht. Ja. Dus op het moment dat zo'n, uh, en de balans was eigenlijk met zo'n ding gewoon 70-30, dus ging zo'n achterkant er vandoor, daar heb ik nieuws voor je, ging die ook echt vandoor met je, Dat was het gewoon klaar. Ja, ja, ja. Ja. En, uh, ja, om die wagen zo goed afgesteld te krijgen, werd er gewoon van allerlei verschillende ophangetjes gemaakt, toestandjes, heel veel geknoeid. Maar hij, ja, weet je, het maakt ook niet uit als 30 auto's van die dingen gewoon ja. recht in z'n dat zijn hele mooie foto's van. Nou, dat was een prachtige tijd. Echt ja. een prachtige tijd. Ja, ik kan me dat ja. nog wel herinneren. Dat was, ja. was een mooi gezicht. Ja, en zoveel ja. auto's uh, aan de start. Zoveel auto's, ja. Ik denk trouwens dat nu een, een meneer Piastri... een foto maakt van de stand. Hij staat nog steeds tweede. Nou, die gaat hij helemaal niet meer krijgen dit jaar, hoor. <laughs> Uniek en uh, Nick de Vries op uh, P7. Dus uh, die gaat dan ja. ook door naar de Q2. Ja, die gaat ook door naar de Q2. Wat gebeurt hier allemaal? Sonoda staat op uh, de achttiende plek. Dus, uh, ja. hey, mannen, we gaan naar het voetbal toe. Is dat een uh, goed plan? Ja, heel wel ah, goed. Ja, hey Rendel, ja, dankjewel. Hè. En uh, volgende week weet ik niet, hè? We ja, hebben volgende week op de Red Oké. Dan we daar bellen. Geweldig. Gaan we doen. Okay. Oh, hoi, hoi. Oké, okay, dankjewel, dankjewel. Rendel. Tot volgende week. En dat was Rendel in Beverwijk. Jan, hoe is het op uh, Duitjesveld. Nog exact hetzelfde. Nog steeds? is alleen stand op wat de klok slaat, maar geen dood. En uh, hoe lang hebben we nog te spelen? Want de tijd is bijna voorbij, denk ik. De tijd is voorbij, je hebt dan een waterpauze ingelast. Een klein opstootje bij ons. We uh, proberen de tijd te wekken. We hij heeft een prijs afgenomen. Te Dacht ik. Dat is ik. link die laat. Uh, naar je. die werd gestuurd op In de gilze. Ja, ah, het is. Uh, Enkele minuten bijkomen. Ja, en dan scoren en verlengen. Maar hoe gaat Verstappen? Goed of niet? Verstappen op de eerste plek, op dit moment in de Q1. Dus dat gaat helemaal goed. En Nick de Vries moeten we ook een beetje volgen natuurlijk. Die is op de achtste plek op dit moment. Dus die zou ook doorgaan naar de Q2. Dus dat doet hij heel netjes. Nou Jan, hou ons op de hoogte. Als het is, laat het uit. Oké, dankjewel hè. Hoi. We'll be En ik zat me al de hele week te verheugen om deze te kunnen draaien op de radio. Hoor. En dan is het eindelijk zover Benno, dan ben ik ja. ook weer blij. Want u hoorde Paula Abdul en uh, je kent de dame wel van onder meer de single Straight Up. En dit was de uh, Opposites Attracts. Q1 uh, is inmiddels ten einde. Ik zie allemaal uh, geblokte vlaggetjes uh, achter de namen staan. En dat betekent uh, even kijken dat uh, Tsunoda ook uh, door is. Dat is oh. goed nieuws voor uh, het team uh, van Alfa Tauri. En uh, verder hebben we ook nog uh, Nick de Vries, keurig op de achtste plek. Keurig. En wie heeft de eerste plek? Lewis Hamilton. Oh, ja. dat is En, en Norris uh, tweede, Russell derde en uh, Sijns uh, vierde. En dan moeten we naar uh, Verstappen gaan uh, zoeken, want die staat uh, achter de Vries. Oh. Op de negende plek. Mijn god. Maar ja, het is de Q1, hè, dus uh, ja? de eerste vijf die gaan door en zometeen de Q2. Ook die gaan we weer uh, live verslaan bijna. Oh, oké, okay, oké. Okay. Uh, en wat, en uh, nu het beest van de week. beest van de week. Nou ja, in de maand mei vonden 9 konijnen, 19 katten en 49 honden... een nieuw huisje vanuit het dierentehuis hier in Kennen uh, Zandvoort. Uh, het dierentehuis, Kennen uh, Dat ligt in de Keesomstraat hier in Zandvoort. En um, die hebben dus allemaal een nieuw baasje gekregen. Nou, dat is geweldig natuurlijk. En dan gaan we uh, deze uh, hond... Cosmo gaat, wordt eraan toegevoegd natuurlijk. Dat is een Labrador Retriever, een, een teefje van net drie jaar oud. Uh, weggehaald bij de vorige eigenaar omdat ze niet goed verzorgd werd. Is een enthousiaste, vriendelijke en vrolijke hond. En die wil graag, graag knuffelen. En uh, vooral een, wordt er gezocht naar een baas die tijd heeft en geduld... zodat ze goed kan winnen. Uh, kinderen uh, is ze niet gewend, maar het, uh, ze denken dat ze daar wel goed mee overweg komt. Andere honden daarentegen gaan... Dat uh, gaat allemaal prima, dat merken ze wel in de dieren te dat er op het speelveld dat, dat allemaal keurig gaat. Um, loslopen, dat is nog niet te voorspellen. Daar moet nog aan gewerkt worden. Uh, maar natuurlijk, uh, natuurlijk aan de riem houden, dus dat gaat prima. Eens even kijken, we gaan even samenvattend. Uh, Cosmo is geboren op 26 januari 2020. Um, kan bij kinderen, kan bij andere handen, kan niet bij katten. Heeft geen speciale zorg nodig, is gesteriliseerd. Het is onbekend of uh, Cosmo alleen thuis kan blijven. Daar, dat zou je moeten opbouwen. Um, kan mee in de auto, dat is wel fijn. Gedrag aan de lijn is goed... Hij beheerst geen basiscommando's, maar dat kan geleerd worden. Lig, heel licht, ja precies. Is gelukkig zinnelijk. Is niet waakzaam. Dat heb je natuurlijk als een lieve, uh, zacht, aardige hond. Die, zijn, die vinden iedereen uh, leuk. En bin die ook binnenkomt, ook al komen ze midden in de nacht uh, je huis binnen. Dan uh, wordt er ook naar uh, gek, uh, gekwispeld. Um, maar nou ja, ik zou zeggen, voor Cosmo heb je interesse, neem contact op met dierenbescherming uh, Nederland, waaronder het uh, dier, uh, dierenhuis valt. En dat is uh, Cosmo, uh, Kees op straat 5. Uh, of natuurlijk via de website ik zoek baars.dierenbescherming.nl. Oké, okay, een mooi dier van de week. Ja, zeker. Het is een mooie hond om te zien, ja. Zeker. Nou, we gaan uh, nog even naar de, de Q2. Die gaat zo meteen over twee minuten starten, Benno. Ja, en... en we zien nog even de beelden voor ons van de, van de Q1. En daar ging uh, Fernando Alonso, de held, en die moet daar in Spanje het klusje klaren. Dat zeiden we ja. net in de pit reports. En die was uh, van de baan uh, gevlogen. Ja, een beetje nat en een beetje raar weer daar uh, in uh, Spanje. En uh, ja, ze waren net uh, aan de auto aan het sleutelen. En wat zie ik? Tot een grote verbazing. No. Een grote spuitbus WD-40 naast de auto. <laughs> nou, die kennen we allemaal natuurlijk wel. Ja, he. dat is gewoon sluipreclame. Moet je, moet je wat schoonmaken ja. of een uh, schroef loskrijgen ja, okay. of... Uh, oh ja, een stikker loshalen. Oh, dat, ja. kan, dat kan ook oh, ja, met uh, okay. WD-40. Uh, okay. Dus uh, ook daar gebruiken ze de wd oh, Mag, mag eigenlijk helemaal niet, hè. He, ja. uh, piep! <laughs> Ik heb niks gezegd, hoor. Nee. Nou ja, we gaan hem uh, in de gaten houden. De kut dadelijk. Louis Hamilton heeft die Q1 gewonnen. Dus ik uh, ben heel benieuwd of het in de Q2 ook zo goed gaat met Mercedes. Wij gaan goed met de platen, onder meer van Jason Donovan. En ik zie iedereen uh, bij de radio al uh, verbaasd om zich heen kijken. Waarom draait uh, Rob nou in vredesnaam Jason Donovan? Nou, nou uh, Kylie Minogue, daar heeft hij een hit mee gehad. Heel veel jaren geleden. Uh, de single uh, Especially for You. En uh, Kali Minok, die heeft een uh, nieuwe plaat uit. Het is 55 jaar en uh, ze heeft een nieuwe single uitgebracht. Die gaan we zo dadelijk uh, draaien, Benno. Okay. Vandaar dat ik eigenlijk ook uh, haar vriendje Jason van uh, nog even voor je draaide. Ja, dat met wordt... Too Many Broken Hearts. Okay. Zo is maar net. En uh, over Broken Hearts uh, gesproken. Yeah. SV Zandvoort... Is eruit? Ja, is eruit. Oh. Het is, uh, uiteindelijk de, de wedstrijd is uiteindelijk geëindigd in een 0-2. Zo. Dus uh, ze hebben verloren van uh, Castricum. en uh, daarmee de degradatie uh, naar de derde klasse een feit geworden. Ja, ja, ja. Nou, Het is helaas uh, niet anders. Dat is een harde dobber voor iedereen, sterkte daarmee. Zeker. Uh, we gaan dan ondertussen door uh, waar je voor op kan geven. Dat is de derde editie van het uh, Madonna. Pardon? Madonnari. Krijtkunstfestival. Dat wordt volgend weekend gegeven. Je moet je er wel voor opgeven. Het is een weekend vol creativiteit voor alle leeftijden. Uh, net als de vorige edities zal het plein naast het Holland Casino tussen 12 en 5 uur. Smiddags omgetroffen, toverd worden in een tapijt van kleur. Iedereen is welkom om een 2 bij 2 meter betontegel te versieren met een eigen creatie. Een perfecte activiteit om samen met je familie of vrienden kennis te maken met de kreetkunst. Er is ruimte voor kinderen en spontane aanmeldingen. Meerdere internationale beroepskunstenaars komen prachtige kunstwerken maken... in de traditie van de Italiaanse straatschilders, ook bekend als madonnari. Uh, in plaats van verf gebruiken deze kunstenaars pastels en beton als canvas. Inspirerend en indrukwekkend. Het gebeurt allemaal onder begeleiding van de Nederlands-Engelstalige... Uh, Nederlands van Zandvoortse kunstenares Donna Corbani. En bij haar moet je dan ook... Amerikaans is oost is amerikaans Oké, okay, nou ja, dit is een bericht van onze collega's van Stanford Insight. Um, en je moet je opgeven bij korbani.com. Daar kan je dat uh, uh, kan, je, kan, kan. Het is allemaal gratis, dus hartstikke leuk. En het is volgend weekend, zaterdag en zondag. Dus ik zou zeggen: Wil je eens een keer lekker kleuren? Ik denk dat het echt iets ook voor Rob is om zondag eens even lekker op zijn gemakje een, uh, een boompje op te zetten op een betontegel. Ja, ja, echt. <laughs> Nou ja, je Veel weet het ook, uh, Beno. Maar ja. in ieder geval morgen om drie uur de Grand Prix. Ja. En we zitten in de Q2. Elf uh, minuten uh, nog te gaan. Mag ze stappen? Kijk, zo zien we het graag. Op P1, Perez, P2, Sainz, P3, uh, Tsunoda, P4. En even kijken, Nick de Vries... Op dit moment uh, op de P10, maar die is met de Outlet bezig. Dus uh, hij heeft nog geen tijd uh, neergezet. Dat komt uh, zo duidelijk. Dus uh, dat uh, wordt vervolgd. Okay. Wat ook wordt vervolgd is uh, de plaat die ik beloofde. Ja. De nieuwe single van Kali Minouk. En die heet uh, wat makkelijker dan uh, de, de, dat festival wat jij net noemde. Of dat, uh, dat ja. gebeuren. Ja. Hoe heet dat ook weer? Krijtkunstfestival. Hm? Zo noem ik het zelf maar even. Ja, oké. Okay. Mardonani. Ja, precies. Die. Nou ja, deze plaat heet uh, Padam Padam. Oh, nou, dat is makkelijk. Kali Minouk. Als ik deze single zo hoor, Ben, kan het best een hit gaan worden. Ja, denk je de wel. De single wel. van Kylie Minogue. Ja, dat, uh, dat uh, dreunt toch lekker door? Nou, dat zou ik zeggen. Zeker ik het... padam padam. Ik heb uh, mijn koptelefoon even afgeschreven. De uh, Australische uh, dame. Ja, ik vind het wel een leuk plaatje. Zeker. Wat ook een leuk plaatje is, is de nieuwe single. Of de single van Frank Marsmeijer. Ja, hij is uh, blijkbaar helemaal terug. We uh, kregen van het uh, Willem de Beer heet die meneer. Die stuurt ons altijd nieuwe muziek toe. En deze week zat Frank Masmeijer ertussen. En wie is Frank Masmeijer? Dat was een Nederlands voormalige televisiepresentator. Dat was. Uh en een voormalig semi-professioneel voetballer. Zanger, dus dat zat er vroeger ook al in. En ondernemer. Nou, met name dat laatste, dat bracht, brak hem eigenlijk stevig op. Hij ging in België ging hij verschillende horecazaken openen. En uh, via um, de familie van hem. Waarvan een, ik geloof een, een, een, een zwager of zo. Die werkte in de haven van Antwerpen. En die het zat allemaal in de drugs. Dus dat werd... Uh, Uiteindelijk werd uh, Frankie uh, opgepakt en... Uh, onder verdenking van drugshandel. Nou, hij heeft altijd ontkend. Hij uh, wel veroordeeld. In de, voor, Ik dacht een jaartje of acht uh, dat hij de cel inging. Na een aantal jaren kreeg hij gratie hè, van de koning. Was dat de Nederlandse koning of de Belgische koning? Nou ja, volgens mij de Nederlandse koning. Oké, okay, dus... okay, nou ja, ik denk dat Willem even op bezoek was. En onder een pintje hebben ze dat even handjeklap uh, geregeld. In ieder geval, uh, dat was in 2016, werd die, uh, sorry 2014, werd Marsma opgepakt voor een smokkel van, uh, hou je vast, 467 kilo cocaïne. Nou, dat is een goed voor een straatwaren van 23 miljoen. Dus ik snap wel dat je dat niet aan de grote klok gaat hangen, dat je, of je nou schuldig bent of niet. Zonder voorraad hebben ze toch uh, afgelopen week ook in huis in Haarlem uh, aangetroffen. Zoveel. Ja, ook een paar honderd kilo stond er. Harddrugs. Nou ja, ja kan je ja. gaan. Ja. Um, nou, wat ik al zei, uh, Marsman heeft altijd ontkend. En um, was uh, in 2016-17 nog als SBS6 uh, werkte hij mee aan een televisiedocumentaire... van Thijs Zeeman. Maar hij was daar niet tevreden over. Um, nu was er een boek... geloof ik, werd er over hem geschreven. Daar, dat ging er wat beter af. En... Um in 2021 werd hij overgeplaatst in Nederland... om een restant van zijn, even kijken, van zijn gevangenisstraf uit te zitten. En toen kreeg hij gratieverlening. Dus het was inderdaad door koning Willem-Alexander. En dan krijgt hij een film op, uh, op play. Oh ja? ja? Over hem zelf? Over hem zelf, uh. ja. Oh, een een ja. ook. Okay. Ja, ja, ja. Nou, en ik ben dus reuze benieuwd... waar die nieuwe single van hem uh, over gaat. Want ja, hoe, het is hoe in, eigenlijk... uh, hij, hij woont hier in Volodam. Of hij is in ieder geval... Zijn vriendin heeft een zaak uh, aan, de, aan de kade in uh, Volendam. Oké. Okay. En daar is hij ook vaak, en uh, ja, daar heeft hij ook uh, zijn zomerrit uh, geschreven. Ga je mee naar de zomer? Oh, no. Nou, dat gaan we zeker doen. En ook hier in Zandvoort, Frank, we gaan luisteren. Frank Mosmeijer, je weet wel, hij is terug met een uh, nieuwe single. De winter gaat altijd zijn gang, niemand die dat verandert...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 Ja, zou het echt gebeuren? Zou dit een uh, zomerrit gaan worden, uh, Daddy V? Ja, nou, het, uh, ik denk het wel. Het klinkt ja, wel ja, uh, toch? heel gezellig. Ja, Frank en uh, ga je mee naar de zomer? Nou, dat wil nou, ik wel. Ja, zeker. De ja. meteorologische zomer is uh, begonnen. Dus ja. uh, we zijn er helemaal klaar voor. Ja. En, uh, ja, inhaakdagen. Wat voor dagen hebben we vandaag, morgen, overmorgen? <kijkt> nou, laten we het er maar een paar uitkiezen, want het is altijd zo ontzettend veel. Het is in ieder geval uh, vandaag Bunkerdag. En um, nou, daar weten we natuurlijk alles van hier in Zandvoort, want er zijn altijd heel veel, er zijn nog steeds heel veel bunkers. En, uh, maar het is ongekend druk vandaag bij de jaarlijkse Bunkerdag... Um, de eerste buggers gingen vanochtend om tien uur open... en de eerste bezoekers stonden eigenlijk alweer klaar en lange rijen terwijl honderden mensen zich eigenlijk nog naar binnen wilden. En men denkt dat dat komt eigenlijk door de oorlog in de Oekraïne. Dus uh, dat gaat helemaal goed. Uh, en ja, als je dat allemaal zo leest... Ik heb het van uh, nos.nl, daar kan je dat hele artikel lezen... Um, uh, en willen die uh, mensen dan in die bunkers uh, gaan schelden, uh, gaan, schelden uh, gaan, uh, gaan schuilen? Uh, gaan dan schuilen. Dan. Nee, dat hoeft niet. Het is eigenlijk meer de, de, de techniek hoeven, hoe de Duitsers het gemaakt hebben. En, um, en de nauwkeurigheid met name wordt ook uh, geroemd. Um, en waar ze natuurlijk ook allemaal liggen, die bunkers, dat is natuurlijk, uh, nou dat weten we alles van in Zandvoort, waar ze. Maar hier zijn natuurlijk ook heel veel bunkers gebouwd, met name in de waterleiding Duinen. Het is vandaag ook Wereldfietsdag, een uh, wereldwijd initiatief... om het gebruik van de fietsers als duurzaam en gezond vervoersmiddel te bevorderen. Jongere organisatie uh, Team Alert die, uh, gaat daar, uh, grijpt deze dag aan om de noodzaak van fietsveiligheid te benadrukken. Uit de recente cijfers van het CBS blijkt dit erg nodig te zijn... Die recente cijfers, dat betekent dat er uh, de verkeersdoden, het aantal daarvan, is behoorlijk toegenomen genomen ten opzichte van 2021 is het uh, verkeersdoden met 155 toegenomen en dat is natuurlijk ongelooflijk veel, dat is bijna uh, nou, drie per week zo'n beetje. Onder de jonge verkeersdeelnemers tussen de 12 en 24 jaar waren dit maar liefst 95 verkeersdoden. Het aantal fietsslachtoffers is sinds 1996 niet zo hoog geweest... en ook onder de jongeren is het aantal gegroeid. Zo hebben 22 jongeren in 2022 hun leven verloren in het verkeer... tijdens het fietsen. Deze cijfers benadrukken de dringende noodzaak... om fietsveiligheid in serieus te nemen... Nou ja, en dan komen ze dus met een aantal aanbevelingen... zoals uh, natuurlijk niet op je telefoon zitten als je aan het fietsen bent... zodat je goed oplet, uh, goede verlichting in de schemering en donker. Um, uh, en vooral wachten, ook op de verkeerslichten is ook erg gezond... als je even een, uh, het, het groene licht afwacht. Um, nou, en dat zijn eigenlijk de, de belangrijkste zaken. Nee, je moet sowieso niet op je telefoon gaan zitten. Gaat ja. je stuk koken. Uh, ja, gaat je, je stuk ook stuk ja. En ook niet kijken als je aan nee, de schieten bent. Want nee, uh, dat leidt erg af. Uh, nou, uh, eens even kijken. Wat hebben we nog meer? We, een, een, ik zal het even noemen. Donderdag is het Wereldoceanendag. En um, nou, een, een vrijdag, dat vond ik ook wel een hele leuke, is het Donald Duckdag. Donald Duckdag. Daar wil ik oh, afsluiten. Dat is echt leuk. Ja, precies. Dat en nog steeds is... bestaat je, hè, de dag. Donald Duck. Ja, is, uh, Donald Duck zijn officiële geboortedag is 9 juni 1934. He? Volgend jaar 90 jaar Donald Duck. Dat is hartstikke wow. wow, leuk. Wauw, wauw, wauw, wauw. Gaaf. Nou, dankjewel weer voor uh, de inhaak Zodat ik voor Fred. Wat hij gaat doen. Fred, daar hebben we het over gedaan. die het uh, gemist hebben. Helaas, uh, SV Zandvoort uh, niet uh, door na-competitiewedstrijd uh, verloren. Tegen Castricum het werd uh, 0 tegen 2. En dat betekent uh, degradatie, uh, Benno, helaas. Ja, helaas wel. Volgseizoen in de derde klasse uh, SV Zandvoort. En dat is echt, uh, echt uh, ja, niet leuk. Nee. Nee, meer uh, kan ik er ook niks, uh, niet over zeggen, Fred. Het is zoals het is. Het is zoals het is, inderdaad. Ja. Hé, hey, ja. Fred, je bent er weer. Goedemiddag. Toyota. Uh, wat zeg je? Toito. Ja. <laughs> wat ga je doen, Fred, vandaag? Wat ga je hey, doen? Hey, Heb je ja. nog een leuke artiesten? Uh, Mike de die, uh, die had afgezegd uh, gisteren omdat uh, ja, die ging uh, wat as uitstrooien en, uh, dus was vandaag de goede dag daarvoor oh, dus, uh, okay. ja, hij komt niet naar de studio maar we bellen hem wel eventjes uh, zo rond uh, kwart over vijf en uh, kijken of, de, ja, of dat hij tijd heeft en hij heeft een nieuwe single, nooit meer alleen en uh, Frenkie gaan we ook bellen destijds ook hier geweest uh, eigenlijk een beetje uit de, uit de tijd van uh, lange Frans, een beetje rap zien, uh, oh, ja. maar nu heb hij dus een, uh, ja, eigenlijk een uh, kroeg, uh, kroegnummertje, een barman, beste oh, dus oh, ja. barman. Jan uh, Boy gaan we bellen en die heeft een nieuwe single. Als je verliefd op een meisje bent, nou je voelt hem al een keer nog uh, van, van, van vroeger, als je verliefd op een jongen bent. Uh, nee, nee, nee. Okay, nee. Nou, dan is ieder er op, op, op. een parodie daarop. Oh, oké. Okay, ja, ik ken hem niet. Als je een meisje bent. Oh. Oké. Okay. En dan? En uh, ja, als je dan uh, verliefd bent, dan ben je verliefd. Ja. <laughs> ja, nou ja, dat zijn, ja, is duidelijk toch, uh, Benno? Ja, ja toch? Okay. Ja, dat lijkt mij wel hoor. Ja, dus, uh, je meis Stijver gaan we ook nog eventjes bellen. We hebben het over hé, hey, schat. Hé, hey, schat. Hé, hey, schat, <laughs> oké. Okay. En dat was het. En, uh, dat dat, dat was het plaatje. Nou, dankjewel, schat. Ja, ja zo, zo. Zijn jullie lief voor elkaar? Vorige ja, week was het wel nou anders, hè? Oh, oh. uh, Zat voor jou. Jouw toelok voor pampers. Ja, ja. ja. Hinaus, ja dat zonstofapparaat hiernaast. Uh, niet veel mogelijk. <acht> ik ben gelukkig met succes geredineerd. <hij, <hijen> en... hij is er weer, Fred. Nou, leuke uitzending. Uh, verzoekplaten. Ook altijd welkom, natuurlijk. Ja, zfmartiesten.nl zfmartiesten.nl kan je je verzoekplaat aanvragen we gaan nog even naar de kwalificatie kijken we hebben nog uh, een kleine minuut te gaan en dan begint de Q3, helaas uh, vanwege het uh, werkzaamheden aan dit programma heb ik even niet kunnen volgen wie er allemaal door zijn gegaan naar de Q3 maar dat uh, hoor je in een andere uitzending wel weer want onze uitzending zit erop uh, ja, you know. we gaan naar huis. We gaan naar huis het zit erop het zit erop en uh, we gaan je alleen later met... Uh, ik weet niet of Fred hem wilde draaien, maar... Uh, ah. Heb ik hem weer voor zijn neus weggedraaid, hè? Marco, schuitenmaker en uh, de engelbewaarder. Dag! Duizenden strepen, duizenden bomen. Ben in gedachten, ben aan het dromen. Je zit in een auto en voel me bevrijd. Daarin zit mijn leven, ik heb alle tijd. Je zit zonder zorgen, nergens aan denken, even maar stoppen, om bij te tanken. Blitsende lampen, een motor die draait, toch waarschuwt een haan in je hooi, die kraait. Ik weet nu, dat er een engel bestaat. Je kunt maar niet zien, als ze zachtjes tegen je praat.